9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Premier Rutte over het overlijden van Nelson Mandela. En uiteraard praat u ook bij over het hoge water in Nederland. Blijft u luisteren, ook naar Dorot Megens. De gisteravond op 95-jarige leeftijd overleden Nelson Mandela wordt volgende week vrijdag of zaterdag begraven. En dat zal zijn in zijn geboortedorp Kunoe, vertelt correspondent Ellis van Gelder. Mandela heeft altijd gezegd dat hij begraven wil worden in het familiegras in Kunoe. Kunoe ligt op het platteland van Zuid-Afrika in de provincie Oostkaap. Dat is waar Mandela zijn kindertijd heeft doorgebracht. Eigenlijk heeft hij altijd gezegd: ook dat is de plek waar ik wil sterven. Dat is dus niet gebeurd, dat is gebeurd hier in een ander huis in Johannesburg... maar dat is wel zeker de plek waar hij begraven gaat worden. Mandela krijgt een staatsbegrafenis. Leiders uit de hele wereld zullen die begrafenis bijwonen. De dagen daarvoor krijgen de Zuid-Afrikanen de mogelijkheid afscheid van hem te nemen. Nelson Mandela was het boegbeeld van de strijd in Zuid-Afrika tegen apartheid. Eerst voerde hij die strijd gewapend. Nadat zijn beweging, het ANC, in 1962 was verboden... werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In 1990 liet president de Klerk hem vrij. Samen werkten ze aan afschaffing van de apartheid. Daarvoor kregen beide de Nobelprijs voor de vrede. Mandela's grootste nalatenschap was zijn vermogen om te verzoenen en de manier waarop hij dat voor elkaar kreeg in Zuid-Afrika, zei de Klerk. Nelson Mandela's biggest legacy was his commitment to reconciliation, was his remarkable lack of bitterness en de manier waarop hij niet alleen over sprak, maar hij maakte happen in Zuid-Afrika. Volgens internationale media, die zich baseren op bronnen bij de Zuid-Afrikaanse overheid... komt er maandag een ceremonie in het voetbalstadion in Johannesburg. In dat stadion, waar in 2010 de WK-finale werd gespeeld, kunnen 95.000 mensen. Het gebalsemde lichaam van Mandela zal drie dagen opgebaard liggen in Pretoria... melden bronnen aan CNN... De kist staat dan dicht bij de plek waar hij in 1994 zijn eet aflegde als president. In Rotterdam en Dordrecht leidt het hoge water tot veel overlast. In het centrum van Rotterdam is het water over de kades gelopen. Onder meer op het Noordereiland staan straten blank. Op een paar plaatsen staat het water tot kniehoogte. Onder de Botlekbrug is een nooddijk ingezakt door het hoge water, vertelt een verslaggever van RTV Rijnmond. Dat heeft hier gewoon een enorm gat geslagen in de dijk en zo'n drie meter, na nou, lengte 3,5 meter, is weggezakt. En dat water dat is gewoon ja, langzaam in de bolder hierin gaan sijpelen En de herrie die je nu op de achtergrond hoort, is de herrie van uh, ja, hijskraan een show vol enorme zandzak die worden gehezen om weer dat gat met mannenmacht dicht te krijgen. Ook in Dordrecht kwam het water over de kades en daardoor stond het historische centrum voor een deel blank. Inmiddels is het water in Dordrecht weer gezakt. Oorzaak van al die overlast is het springtij. Bij Hoek van Holland kwam het water om half vijf tot drie meter zeven boven NAP. En ook in Hoek van Holland is sprake van wateroverlast. In Zeeland is het waterpeil weer aan het zakken. Daar ging de Oosterschelde-kering vannacht dicht, voor het eerst sinds 2007. De situatie in Zeeland is niet langer kritiek. Meer dan 100 medewerkers van het waterschap hebben vannacht de dijken gecontroleerd. In de loop van de ochtend wordt gekeken of die dijken zijn beschadigd. Ook in Duitsland is overlast door het hoge water... In Hamburg is vanochtend rond half zeven de hoogste stand bereikt. Een paar minuten later zakt het pijl alweer. Delen van de haven zijn sinds één uur vannacht uit voorzorg afgesloten. En lagere gelegen delen langs de rivier de Elbe zijn geëvacueerd. Ook het treinverkeer in Noord-Duitsland was uit voorzorg stilgelegd. Zo reed de nachttrein van Hamburg naar Zurich niet. En ook vandaag moeten reizigers in het noorden van Duitsland rekening houden met vertragingen. Het weer, lokaal kan het nog glad zijn. Er zijn winterse buien vooral langs de kust en in het midden en oosten van het land. De temperatuur komt vandaag niet boven de 5 graden uit. Tussen de buien doorschijnt af en toe de zon. In het noordelijk kustgebied kan nog windkracht 8 voorkomen. Langs de westkust staat windkracht 7. maar de wind neemt langzaam af. Nou, dat is ook wel eens fijn weer om te horen. De verkeersinformatie die krijgt u van John Hoka. Ja, en ook de drukte neemt langzaam af. 45 kilometer. Nog wel veel vertraging op de A2. Maastricht naar Eindhoven. Bij Eurmond 6 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstokken wel weer vrijgegeven. En op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Hoijpolder, daar staat 4 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met pech. En die blokkeert bij Knoop het Hoijpolder de rechte rijstok. Straks het hoge water. Onder andere in Rotterdam. Blijft u bij ons?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 Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Een dood die niet onverwacht is en toch veel wereldwijd mensen geschokt heeft. Het is een vader, een vader, een moreel vader van ons allemaal. Dat zei oud-premier Wim Kok. Zo dadelijk horen we live de reactie van Mark Rutte. Maar eerst het hoge water en de dijkbewaking. Wateroverlast in Rotterdam, onder andere ook in Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht. In het centrum in Rotterdam kan het water op sommige plaatsen tot aan de voordeur. Een uurtje geleden hoorden we al van een verslaggever van RTV Rijnmond... dat een nooddijk onder de Botlekbrug is verzakt. Jasper van Vucht is van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Meneer van Vught, welkom opnieuw in de uitzending. Goedemorgen. Want vanochtend vroeg sprak ik u al. Toen waren de problemen in het centrum het grootst. Maar inmiddels is die dijk, kan ik mij voorstellen, een groot probleem. Nou, ook dat uh, probleem is gelukkig uh, grotendeels verholpen. Wat u zegt uh, klopt inderdaad. Uh, vanochtend uh, stond eerst op de kades uh, in het centrum van Rotterdam uh, het water kwam de kades opstromen. Nou, dat had uh, tot gevolg dat er toch wel wat overlast was voor geparkeerde auto's. We hebben met geluidswagens uh, rondgereden om bewoners te adviseren toch de auto uh, een stukje te verplaatsen. Mm -hmm. En dat bericht was uh, gistermiddag ook al aan die bewoners uh, gegeven. Maar toch stonden de mensen nog dicht bij de kade geparkeerd. Nou, inmiddels is dat water uh, gezakt, enkele tientallen centimeters. Uh, en vervolgens kregen wij inderdaad een melding van een, uh, een nooddijk die onder de Botle botlekbrug is geplaatst. Uh, die daar deels is verzakt over een lengte van drie meter. Waardoor er water op het uh, oude maaspad terecht kwam. En dat is een route die veelvuldig wordt gebruikt door mensen die vanuit de botlek de botlekbrug op willen rijden. Mm -hmm. uh, dus dat uh, gaf wat problemen. Nou, Rijkswaterstaat uh, is die verzakking. Uh, uh, aan het verhelpen op dit moment. Uh, en dat, uh, dat lijkt aardig goed te gaan. Inmiddels is één rijbaan uh, weer vrijgegeven. En de verwachting is dat uh, ieder moment ook de rest van de weg... weer kan worden vrijgegeven voor het verkeer. Ja, Was die nooddijk niet helemaal goed aangelegd? Of hoe kan het dat hij dat zo wegzakt? Dat is mij niet bekend. Uh, die nooddijk is daar geplaatst vanwege werkzaamheden... Uh, aan de nieuwe uh, Botlekbrug... Uh, uh, en wat de status van die dijk is geweest of hoe die heeft kunnen verzakken... dat is mij niet bekend. Oké, okay. Ik begrijp dat u ook heeft langsgereden in de buurten met uh, audiosystemen... met microfoons om de mensen te waarschuwen en te adviseren. Is dat nog steeds het geval in Rotterdam? Nee, dat is niet meer het geval. Het, het water staat hier ook niet meer op de kades. Uh, gisteravond hebben wij wel gebruik gemaakt van, uh, van geluidswagens... om mensen toch te adviseren de auto's niet dicht bij de kade te parkeren... Vanochtend hebben wij opnieuw, toen het water de kade opstroomde, de geluidswagens ingezet om de bewoners daarover te adviseren om toch alsnog de auto's daar weg te halen. En verder hebben wij als hulpdienst onze website rijmondsveilig.nl ingezet, waar wij altijd alle informatie van de hulpdienst opzetten. Goed, Jasper van Vlucht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, en u hoorde hem over het wegzakken van dat nooddijkje bij de Botlek. Daar is verslag Hendrik Willem-Hofs. Hendrik, wat zie jij? Ik zie uh, dat uh, daar inderdaad een uh, gat in de dijk uh, heeft gezeten. Een klein nooddijkje. Zoals al gezegd werd uh, onder uh, de oude en onder de nieuw uh, aangelegde uh, uh, Botlekbrug. Die nu nog uh, wordt aangelegd. Waar heel hard aan wordt gewerkt. Maar ook uh, wordt er heel hard gewerkt uh, met een aantal kranen en uh, mensen. Om uh, dat gat in die dijk weer dicht te krijgen. Er staan ook uh, zandstakken klaar. Er komt Zeker geen water meer door. Er zit ook geen water meer op de weg. Dus uh, de situatie lijkt hier uh, totaal onder controle. Goed, dan laten we het hierbij. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs dus bij uh, het Nooddijkje, bij het Botlekgebied. Maino Remmers is uh, nog een stuk zuidelijker in Zeeland. Maino Remmers, hebben ze daar de... Zaken onder controle. Is dat het algemene Jans. beeld wat jij vanochtend hebt? Zo, zo ziet het er wel uit. Hè. We waren vanochtend eerst bij de dijkgraaf. Ja, die hebben vannacht met al die mensen de dijken gecontroleerd. Het strand, wel veel zandafslag daarbij. Onder andere ondervlissingen en ook op andere plekken. Dat zand, ja, daarvan moet nog bekeken worden of het ook in een vaargul terecht is gekomen. Dan moet er weer gebaggerd worden. En dat terwijl er van de zomer nog net van alles al was gebeurd. Nu zitten we bij Neeltje Jans. De schuiven zijn naar beneden van de Oosterscheldekering. Marno, we laten het hier even bij, want ik begrijp dat er inmiddels beweging is in Den Haag. Het wachten is op uh, premier Rutte en zijn statement over het overlijden van Nelson Mandela. Peter Blok, zie jij beweging? Ja, hier is uh, premier Rutte. Ja, Uw eerste reactie op het overlijden van Mandela? Ik, ik vond het gisteravond uh, echt een moment om stil van te worden. Uh, het is een uitzonderlijk groot man, uh, een wijs man. Uh, we kennen hem allemaal als de man van... De strijd tegen de apartheid, maar ook de man die in staat was... na een 27 jaar gevangenschap in te zetten op verzoening. Mensen weer bij elkaar te brengen. En die combinatie heeft hem eh, ja, tot een groot president gemaakt. Misschien wel meer dan alleen van Zuid-Afrika. Ja, wat maakte hem vooral zo bijzonder? We kenden, we kenden Nelson Mandela eigenlijk alleen van die korrelige eh, zwart-wit foto's zijn stem was nauwelijks bekend. Er waren geloof ik een paar bandopnames. En na 1990 kreeg die foto een gezicht. Een oudere wijze man, mildere man, maar wel stevig. Uh, en ging die stem praten. Uh, we herinneren ons allemaal de beelden in 1990... dat hij met de opgeheven vuist en de glimlach naar buiten kwam uit de gevangenis. Uh, daarmee is hij naar mijn overtuiging een symbool geworden van leiderschap, uh, van verzoening van mensen bij elkaar brengen. Um, en is hij een inspiratie geweest... Uh, voor heel veel mensen over de hele wereld. Hoe houdt u de herinnering aan hem levend... met uw collega's wereldwijd? Dat zal niet moeilijk zijn. Hij is mh, tot zijn overlijden misschien wel... een van de grootste mensen geweest uh, op de wereld. Uh, en, en die herinnering levend te houden zal niet moeilijk zijn. Uh, wat ik vooral hoop is dat in Zuid-Afrika... men ook door zal gaan in zijn geest. Uh, want Zuid-Afrika is niet af... En er zijn nog steeds spanningen tussen bevolkingsgroepen. En daar moeten nog steeds keuzes worden gemaakt. En als men handelt in zijn geest, is mijn overtuiging. Dan zal men ook de goede keuzes maken. Ja, wat gaat er in Nederland nog gebeuren. naar aanleiding van dit overlijden? Ongetwijfeld. Uh, het is net gebeurd. Maar ongetwijfeld zullen er uh, veel plekken zijn. waar mensen samenkomen om hiermee stil te staan. Hoe sterk is de band tussen. Zo ging het nog even door. Peter Blok heeft nog veel te vragen. U gaat het uiteraard nog terug horen hier op deze nieuwszender Radio 1. Daar hoort u ook. Van de verkeersinformatie. Dat is. Oh, we gaan weer terug naar mijn Remmers. Ja, waarom ook niet? Die is in Zeeland. Nou, oké. Okay. Ja, ik zit in een soort kermisattractie, kan ik je melden. <laughs> het is de Koopmansdank. Lengte 18,80 meter. Johannes Post aan het Roer. De schipper van de reddingboot. We gaan even buiten kijken, zoals het heet. De blik op de radar. Hoe heet het, de andere bemanningsleden aan boord nu? Uh, Lennart Klap en Arno Hilleman zijn aan boord nu. Vrijwilligers zijn het toch de hele nacht met zo'n gevoel van... ja, de schuiven van Nieltje Jans dicht, er kan wat gebeuren op zee. Precies een jaar geleden, we weten het nog. Dat schip met al die auto's, daar zijn ze ook naartoe gevaren. Dat komt toch terug in je herinnering dan, hè? Ja, zeker. Uh, precies een jaar geleden, pakjesavond, zijn de man uh, naar zee toe geweest. En ook 6 december zijn wij ook weer uh, teruggegaan naar zee om nog te zoeken naar eventueel personen, overlevenden, lichamen. Dus ze liggen nog aan boord waarschijnlijk, hè? Misschien. Ja, misschien uh, vind je ze ook nooit meer terug. Ja, dat, dat weet je niet. Dat, uh, hopelijk voor de familie liggen ze nog ergens in het schip. Dat stond nog wat hebben, maar uh, ik ga er niet meer vanuit in ieder geval. We zien voor ons de zee, de voortwoekerende wolken boven Zeeland. We ploegen door de zee heen. daar lijkt het eerder op. Het was een rustige nacht. Maar ja, je weet het nooit zeker, hè? Hoe is het nu op zee eigenlijk? Ja, ik denk uh, dat er best wat golfjes staan. Vriek maar meter. ja, 4 okay, meter. Hoe zijn je? Vier meter golfhoogte is er buiten nu. Ja. Hier om de zuid. En is het gevaarlijk op zee eigenlijk? In de noord is het altijd veel meer uh, hoog. Dus, hoor. En hier zit het tot de 4 tot de 6 meter. Dan hebben we het hier om de zuid wel een beetje gehad. Ja. Zit er veel scheepvaartverkeer? Kan je dat zien? Wat zei je over? <laughs> of er veel scheepvaartverkeer zit hier nu? Uh, enkele hier buiten op 12 mijl is een ankergebied. Dan zullen er nog wat schepen op ten anker leggen. Dat zijn hele grote tankers en uh, koopverdijschepen. Maar voor de rest uh, qua andere schepen is alles naar binnen hoor. Even degene die buiten de wind staat even eruit alsjeblieft. Ja. Het is een soort uh, inspectietochtje wat we doen. Maar er is eigenlijk niemand te zien. Ja, er wordt langzaam gereden hier op de, op de kering. Er is een inhaalverbod. De schuimende, kolkende zee voor ons. En ergens in de verte hebben die mannen toch ook het gevoel van... Jawel, het is gevaarlijk, maar dit is waar we voor zijn. Dat wordt vast nog een mooi weekend, toch? Ja, dat denk ik wel. Hè? Misschien straks nog eens een beetje de golven eraf gaan. Misschien nog eens een non-verlaat die dan misschien nog eens naar buiten toe had. Problemen komt, ja, dat weet je toch nooit van tevoren. Dat, eh, daarom zijn we ook zeven dagen in de week, 24 uur per dag, aanwezig. Althans, paraat. Dus ja. daar doen we het voor. En zo is het met de zee voor ons. We deinen op en neer. Golven van 4 meter. Goed vasthouden. En dat geldt ook voor iedereen op de weg. John Sohoka voor de verkeersinformatie. Ja, het gaat snel de goede kant op. 23 kilometer nog. Nog één opvallende op de A27, vanuit Breda richting Utrecht. Er staat voor knoop het Hooipolder, 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech die blokkeert uit de rechterrijstrook. rijstrook. Het is vrijdag op vrijdag, zijn we verliefd. Het NOS Radio 1 Journal. I don't care if Monday is blue, Tuesday is grey, Wednesdays too Thursday. I don't care about you. It's Friday. I'm in love. En bijna weekend. De leerlingen van de Mandela School in Rotterdam. Schrokken vanochtend van het nieuws van het overlijden van Nelson Mandela. Oké, okay, jongens, goedemorgen allemaal. Uh, wie heeft het al gehoord van jullie? Oké, okay, waar heb je het gehoord, Esma? Hoe kom jij erbij? Van, van vader. Je hebt het van je vader gehoord. Ja. Uh, Moment, waar heb jij het gehoord? Op het nieuws, ja, het is overal, hè? alles staat er vol mee. Uh, op alle zenders, alle landen hebben het erover. Uh, wie kan mij eens vertellen waarom uh, het zulk groot nieuws is? Waarom uh, is het zo? Hij kwam op voor de discriminatie. Ja, dus ja, ja, ja en hij vechtte daarvoor. En, uh, op, en daarna, ineens, uh, kwam hij uit de gevangenis... en toen werd de discriminatie afgeschrapt. Ja. Kranten op tafel, Nelson Mandela overleden... Icoon van de hoop. Icoon van vrijheid en verzoening. ligt zelfs al een boek klaar. Ja. Peter Jelly, uw school, de Nelson Mandela school in Rotterdam... was eigenlijk al een beetje voorbereid. Ja, ja eigenlijk wel. Uh, toen hij uh, voor de zomervakantie zeg maar, in het ziekenhuis lag... Uh, gedurende een langere tijd. Die man is, zo, was al zo ziek. Dat, uh, dat kwam ten einde, dat uh, voelde hij aankomen. Ja. En dan is het nu zover? En dan? En dan is het toch weer schrik. Vooral als je het s morgens vroeg hoort: de een hoort het s'avonds laat, de ander morgens vroeg. En dan denk je, jeetje, ja, toch. Uh, zelfs Nelson Mandela kan overlijden. Uw school uh, heeft niet voor niks die naam Nelson Mandela gekregen. Nee, nee die, is, die naam is heel bewust gekozen. Uh, destijds uh, zat Nelson Mandela nog gevangen. En toen was er een hoop commotie in de wereld ook. En, en de wereld riep al om zijn vrijlating, rond 86, 87 zo'n beetje. En toen hebben de leerkrachten van deze school, ik werkte hier toen nog niet, maar het verhaal heb ik gehoord. die hebben toen heel bewust de naam Nelson Mandela gekozen omdat ze een statement wilden maken: van wij zijn voor vrijheid, gelijkheid. En we vinden het mooi als in de Afrikaanse wijk de naam Nelson Mandela, als dat een school is. Ja. En waarom juist in deze wijk? Waarom is het hier belangrijk? Nou, dit is een van de oudste migrantenwijken in heel Nederland. Hier wonen mensen uit, uh, oorspronkelijk uit Turkije, Marokko, uh, verschillende nationaliteiten. En Nelson Mandela staat voor gelijkheid voor iedereen. Uh, en dat vinden wij ook zo belangrijk. Wij willen onze kinderen ook gelijke kansen geven aan de kinderen in, uh, in de rest van Nederland. Zeg maar. En daar werken we keihard voor iedere dag. En uh, ja, de, die filosofie van Nelson Mandela past mooi bij, bij de school. Zeg maar. ja. Ja. Kijk ja, eens, dag. Jij uh, komt zelfs de directeur een handje geven en zegt ja. succes met het verlies. Ja. Je had het al gehoord. Ja, uh, via het nieuws. het is uh, heel druk op het nieuws bezig. Ja. ja, en wat vind je daarvan? Ik vind het uh, erg. Want ja, nu is onze school vernoemd naar een man die dood is. Maar hij heeft wel vele mensen geïnspireerd. Dat wel. Jou ook? Ja, zeker. Wat proberen ze je eigen woorden te vertellen? Waar staat Mandela voor? Uh, hij heeft het uh, racisme tussen de zwart, uh, zwarte mensen en de blanke mensen heeft gestopt. Want ze waren niet gelijkwaardig. En dat is een mooi voorbeeld. Ja. Ben je ook trots dat jij op de Mandela-school zit? Ja, heel trots. En je krijgt er een hele grote glimlach bij als je dat zegt. Ja. Wat denk je? Gaan jullie het in de klas erover hebben? Ja, sowieso. Nou, mooi. Verslag van. Uh verslaggever Karin Albert, in Rotterdam bij de Mandela-school... waar er volop gepraat gaat worden uiteraard vandaag. En ook een speciale hoek is ingericht voor Nelson Mandela... en zijn betekenis, ook voor die school dus. En um, voor Wouter Kurpershoek. Um, die is hier bij mij. Die komt zo vertellen wat hij straks gaat doen... in de uitzetting van de KRO. Maar Wouter, um, ik wil eerst even terug naar 11 februari 1990. Laten we even luisteren, mensen. Daar... Ja, daar... ...loopt Nelson Mandela hand in hand met Winnie Mandela. Ze zijn de auto uitgestapt en lopen nu richting de camera's, richting de mensen. Er wordt gejuicht natuurlijk, de vuist goed wordt gemaakt. En voor het eerst in zo'n lange tijd kan de wereld getuige zijn... ...van de beroemdste gevangene. wie het is, hoe hij eruit ziet. Hij zwaait eventjes en maakt een groot gebaar naar iedereen... Het moment waar mensen zo lang op hebben gewacht en wat nu gebeurd is. Wat horen we hier, Wouter? Ja, dit is 24 jaar geleden. Nee, ik was als uh, jonge verslaggever naar Zuid-Afrika gestuurd... om verslag te doen van die vrijlating van Mandela... Maar dus, uh, hoe eerst, ging dat toen? Je, jullie kregen, het werd duidelijk dat er iets zou gaan ja, gebeuren was een persconferentie? Een aankondiging, ja, er was een aankondiging uh, dat uh, president de Klerk... een belangrijke persconferentie zou geven. Nou, het was al wel duidelijk dat hij iets over Mandela ging uh, vertellen. Dus de wereldpers reisde af naar Zuid-Afrika. Dus eerst ook? die persconferentie in het tuinhuis. Zo heet dat, uh, dat presidentieel uh, huis van de president. En daar kondigde inderdaad de Klerk aan dat binnen een aantal dagen... Uh, Mandela zou worden vrijgelaten. Vervolgens naar de gevangenis, Victor Verster, gevangenis, net buiten Kaapstad. Daar heb ik toen nog een telefoon moeten regelen. Uh, want mobiele telefoons waren toen nog niet uh, heel erg gebruikelijk. Een telefoon geregeld in een boerderij... vlak tegenover de ingang van die gevangenis. Zodat ik live verslag zou kunnen doen, wat je net ook hoorde. En de boer die mij die telefoon gunde was echt enorm tegen die vrijlating. Hij oh ja? zei, dit is het einde van blank Zuid-Afrika... als deze terrorist wordt vrijgelaten. Ik hij was een van de aanhangers van de apartheid in Zuid-Afrika. Hij was een blank, uh, conservatieve boer. En uh, ik vermoedde op dat moment dat hij mij de telefoon niet zou gunnen. Dat deed hij wel, nadat ik er een fors bedrag voor uh, heb neergeteld. Maar ik heb vanuit zijn huiskamer dus... Uh, gekeken naar de ingang van die gevangenis. Daar ja, kon je en, uh, dat zien vanaf die ik kon plek. Ja, ik had twee mogelijkheden. Eén had ik een klein televisietje, want de Zuid-Afrikaanse televisie zond het natuurlijk uh, allemaal live uit, zoals de rest van de wereld. En uh, ik had zicht op, uh, ja, op, dat, op die weg die naar de gevangenis uh, liep, dus ik keek langs de tribune waar al die mensen op zaten. Wow. En uh, ja, kon op die manier verslag doen. Connie Braam, een van de oprichters van de anti in Nederland, die vertelde, als ik, als ik haar vraag wat, wat is het, het meest memorabele moment als u denkt aan Nelson Mandela, is het die vrijlating? En alles wat hij daarna gezegd heeft. Hoe was dat voor jou om daar te zijn? Ja, dat, ik moet eerlijk toegeven dat dat toch ongelooflijk veel indruk uh, heeft gemaakt, omdat je sowieso een hoopvol verhaal uh, aan het verslaan was. Normaal als journalist ben je toch bezig met een beetje de ellende in de wereld. Nou, dit was echt een hoopvol verhaal. Je had het gevoel dat je letterlijk bij geschiedenis vooraan stond. Je proefde overal het begin van een nieuw tijdperk in Zuid-Afrika. Uh, dus ja, dat was wel, uh, dit is, mag ik wel uh, heel bescheiden zeggen... een van de belangrijkste verhalen waar ik verslag van uh, heb mogen doen. Gevoelsmatig. Ja. Nou, ik ben blij dat je er nog even over vertelde bij ons, Wouter. En Zoals... straks ook meer, vermoed ik zomaar bij jullie. Ja, we bij gaan kort naar, naar een school uh, schakelen met de naam Nelson Mandela. En uh, hoe leeft dat nou nog bij die leerlingen daar? Oké, okay, goed. Dankjewel. Wouter Kurpershoek was dus op dat moment van vrijlating in Kaapstad. En daar heeft hij gezien hoe Mandela uit de gevangenis kwam toen, 24 jaar geleden. Hij overleed op 95 jaar leeftijd gisteren. Uh, wij uh, staan stil bij zijn overlijden, net als de rest van de wereld. Oh, I see, see, I I have fought very firmly against white domination. I have fought very firmly against black domination. I cherish the idea of a new South Africa where all South Africans are equal. Although we knew that this day would come, nothing can diminish our sense of a profound and enduring loss. It's fine that he goes. He did all he could. He was old, you know? Yeah. Um, you know, it's, it's tragic, it's sad, but at the same time, I think we should celebrate, celebrate what he has achieved and what he has given us. There wouldn't be a, I wouldn't be free, let's just say, if it wasn't for him. Thank you for the gift of Matiba. Thank you for what he has enabled us to know we can become.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 dat was niet naar de maat van iemand die hierin kon delen. En ondertussen wordt er ook gezongen en gedanst. Want niet alleen verdriet hier, maar ook vooral het vieren van de man die Mandela was. Het vieren van de vader van de natie van Zuid-Afrika. Een <tieden> 30 jaar, ik. Iemand die eigenlijk voor een universeel idee stond van misschien wel het goede. Geen politicus die perfect was, maar wel een politicus die voor verzoening koos toen haat eigenlijk voor de hand lag. Hij is een vader, een vader, een moreel vader van ons allemaal. Op het laatst hoorde u natuurlijk, u herkennen waarschijnlijk oud-premier Wim Kok. Tot zover het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. U gaat nog veel meer over Nelson Mandela horen. Het gaat ook in de loop van de dag meer over het hoge water en de WK-loting. We gaan nu naar het NOS-journaal, Dorot Meegens. Dit is Radio 1. Nelson Mandela wordt volgende week vrijdag of zaterdag begraven. En dat zal zijn in zijn geboortedorp Kounou in Oostkaap waar hij opgroeide.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 Ook in Dordrecht kwam het water over de kaders. En daardoor stond het historische centrum voor een deel blank. Oorzaak van de overlast is het springtij. Zojuist rond negen uur was de situatie weer normaal. En in Hamburg heeft het water vanochtend rond half zeven de hoogste stand bereikt. Een paar minuten later zakt het pijl weer. Delen van de haven zijn sinds één uur vannacht uit voorzorg afgesloten. En lager gelegen delen langs de rivier de Elbe zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in Noord-Duitsland is uit voorzorg stilgelegd en ondervindt nog vertraging deze ochtend. Zijn de hoofdpunten? Er stopt nog even het jonsen Wat zie je op de weg, Johnnacht? Nou, Nog één korte file op de A27. Bereda richting Gorken. Bij knop het hooipolder, twee kilometer. Er zat een vrachtwagen met pech. Blokkeert daar één rijstrook. En nog even waarschuwen, want in het noordwesten en noorden van het land... dan komen af en toe nog zware windstoten voor. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Bouter Körpershoek. En ook bij ons meer reacties op het overlijden van Nelson Mandela. Verder, zwart geld niet langer welkom in Zwitserland. Lekker bij burgemeestersbenoemingen, schering en inslag. En het ochtendumeur van Gun Jerli. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen, Nederland. Oh. Harm van Attenveld is vanmorgen in Utrecht. Waar de War on Bikes een nieuwe fase ingaat. De reacties en vragen kunt u kwijt op kro.nl. Ook de Nelson Mandela School, een gemeenschap in Purmerend... staat vandaag stil bij de dood van het icoon van de anti-apartheid. René Visser is de directeur van die school. Goedemorgen, meneer Visser. Goedemorgen. Wat gaat u doen vandaag? Nou, we zijn er al mee bezig. En wat doet u dan? Uh... Wij wisten natuurlijk al een tijdje dat uh, dit ooit zou gebeuren, want de man was ziek. En uh, wij hebben onze lessen voor deze dag in het kader van Nelson Mandela. Het eerste lesuur uh, besteden wij aandacht aan zijn overlijden en uh, geven wij les over zijn leven. Uh, dan heb ik aan bepaalde secties, met name en de vorming, heb ik gevraagd of zij uh, tijdens de lessen aandacht willen besteden aan de onderdelen van. Het icoon Nelson Mandela, wat hij daar, uh, waar hij voor stond. Wat is de boodschap die uh, leerlingen meekrijgen... op het moment dat ze horen dat ze op uw school uh, gaan? Hè? Dus de ja. Nelson Mandela school. Waar staat dan uh, deze persoon voor als ja. het gaat om uw leerlingen? Een uh, nieuwe generatie. Een op Nelson Mandela is, is een Dalton school. Dalton school wil zeggen dat je aan een aantal Dalton voorwaarden moet voldoen... om dat officiële bordje te dragen. Heel belangrijk, want een Dalton school is samen... Samenwerken, samen leren. Uh, nou, als er iemand is die dat uitstraalt uh, voor onze leerlingen... ...we zijn een VMBO-school, een MAVO, met een MAVO-HAVO-onderbouw... Uh, ...als iemand is die dat soort zaken uitstraalt... ...was het natuurlijk Nelson Mandela. Uh, door zijn optreden uh, het einde, aan het einde van de apartheid... ...en uh, hoe hij uh, zorg heeft gedragen voor verzoening... ...en uh, een democratische Zuid-Afrika... ...dat zijn bij voorkeur... De zaken die wij aan onze leerlingen meegeven. Ja, en hoe wordt er gereageerd vandaag door die leerlingen? Ja, het staat, het staat allemaal wat verder af, van, van, van 12 tot, tot 16-jarigen natuurlijk. Maar ik was net uh, samen met uh, collega's van u van Radio TV Noord-Holland... In, in een lokaal waar dus zo'n les gegeven werd. En uh, ze zijn uh, er, uh, voor z'n over enthousiast van spreken... maar ze zijn er uh, goed mee aan de gang. En ze zijn op dit moment bezig uh, de lessenstof te verwerken... in de vorm van powerpoints, in de vorm van muurkanten En ze waren ook wel bereid om u te horen te staan. Nou... Dan moeten we er naartoe afreizen. Maar dat gaat dit uur, denk ik, yeah. uh, niet meer lukken. Nee. U wel in ieder geval. Uh, waarvoor dank? René Visser, ja. okay. directeur van de Nelson Mandela Scholengemeenschap in Purmerend was dat. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. In Luxemburg en Liechtenstein is het feest al voorbij. En nu kondigen ook de Zwitserse banken aan dat zwartspaarders niet meer welkom zijn. In 2015 komt zeer waarschijnlijk een eind aan het bankgeheim in Europa. En een eind aan de meest massale belastingontduiking die ooit heeft plaatsgevonden. Ton Apeldoorn, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft lang voor de field op zwart geld gejaagd, maar tegenwoordig doet u wat anders. Ja, eigenlijk jaag ik nog steeds op zwart geld. Uh, althans, ik adviseer mensen die zwart geld hebben in het buitenland... om uh, dat te gaan melden bij de Belastingdienst... en daar uh, hun belasting over te gaan betalen. Maar dat kost ze geld? Dat kost geld, ja. Maar uh, kijk, uh, geld wat, wat nu in Zwitserland en Luxemburg staat... is eigenlijk doodgeld. Je kan er uh, niet meer aankomen. En daarnaast uh, ja, krijg je van de banken toch dringende advies... Uh, om gebruik te maken van de inkeerregeling... En anders kan je vertrekken. U heeft het over doodgeld. Hoe werkt dat dan? Waarom kan ik daar dan niet aankomen? Nou, Het is geld wat, wat, daar, wat daar staat op mijn bankrekening. In Nederland kan je dat niet meer gebruiken. Of je moet het zo'n contant meenemen en hier in Nederland contant uitgeven. Je hebt al het probleem dat je het geld nauwelijks meer de grens over krijgt. Want het wordt streng gecontroleerd. Je mag niet meer dan 10.000 euro meenemen. En in Nederland is het al bijna onmogelijk om, uh, om grote bedragen uh, contant uit te geven. Doe je dat wel, dan wordt het gemeld aan, uh, aan de Belastingdienst. Dus eigenlijk zegt u dat uh, op het moment als uh, Zwitserland ook het bankgeheim uh, opheft... dat je alleen nog maar met een koffertje met je eigen centen de grens over kan uh, ja, gaan. Ja, dat, dat is het enige wat je nog kan doen en met alle risico's uh, van dien. En je kunt het bijvoorbeeld ook niet meer storten dan in Nederland? Je moet het echt in een sok onder je bed... Uh... Ja, je moet het echt, uh, echt thuis uh, of in een kluis bewaren en dan af en toe uh, wat, uh, wat uitgeven. Maar goed, gaat het om een paar ton, dan is het toch heel lastig om dat, uh, dat uh, contant uit te geven. Ja, nu leek het echt tientallen jaren zo te zijn dat aan één ding mocht je niet komen... en dat was het Zwitserse bankgeheim. Waarom is dat nu veranderd? Ja, het is met name onder, onder druk van Amerika is dat, is dat bankgeheim opgegeven. Het was natuurlijk voor, voor alle landen een doorn in het oog... dat, dat in, in Zwitserland meer dan 100 miljard euro zwart geld op bankrekeningen werd gestald... Uh, ja, daar, moest, uh, daar moet normaal gesproken belasting over betaald worden. Ja, gebeurt dat niet. Dat betekent dat de eerlijke belastingbetaler uh, daarvoor de rekening krijgt uh, gepresenteerd. Dus uh, er is jarenlang druk uitgeoefend op uh, landen als Luxemburg en Zwitserland om dat bankgeheim op te heffen. En uh, ja, schoorvoetend is men daarmee uh, akkoord gegaan. U heeft het over die eerlijke belastingbetaler. Hoe onverteerbaar is het voor die eerlijke belastingbetaler dat er nu oneerlijke belastingbetalers uh, wegkomen met uh, ja, dat geld gewoon terughalen naar Nederland en vervolgens geen boete krijgen? Ja, nou ja, in ieder geval geld, wanneer dat geld wordt teruggehaald in Nederland, dan wordt het ten eerste in de, in de economie uh, gepompt. Dus het is goed voor de economie. Daarnaast betaalt men uh, belasting over de afgelopen twaalf jaar. Dus wanneer men gebruik maakt van de inkeerregeling moet je toch uh, belasting betalen over de afgelopen twaalf jaar. Maar geen boete? Maar, maar geen boete, althans niet uh, tot 1 juli 2014. Je moet nog wel heffingsrente betalen. Dus je moet nog wel rente betalen over het bedrag wat je te laat en te weinig hebt, uh, hebt betaald aan belasting. Um, en daarnaast is het zo dat wanneer het eenmaal gemeld is bij de Belastingdienst... Uh, krijgt de Belastingdienst elk jaar 1,2% uh, belasting over dat, uh, over dat vermogen. Maar u begrijpt mijn vraag. Het blijft toch een beetje uh, onverteerbaar... dat deze mensen in ieder geval geen boete krijgen? Ja. ja dus Ook al een begrijp een beslissing... ik dat het goed is voor de economie dat dat geld terugkomt? Ja, het is een beslissing van de staatssecretaris... die dat uh, begin september heeft, uh, heeft besloten. En het is, uh, het is inderdaad zuur voor de mensen die het allemaal netjes hebben opgegeven... en daar hun uh, belasting over betaald hebben... ...in vergelijking met de mensen die nu de kans krijgen om, uh, om dat te melden. Nu uh, helpt u dus mensen die uh, hun zwarte geld uh, weer terug naar Nederland uh, willen halen. Ja. Hebben deze mensen nu berouw of is het puur pragmatisch van... ...ja, ik heb gewoon geen keuze meer, want ik kan het nergens meer kwijt, dus halen ik het nee, terug. Nee, berouw is niet het goede woord. Ze zijn, zijn gewoon voor een voldoende feit uh, geplaatst... En, uh, ...en kunnen eigenlijk niet, niet anders meer. En dit zijn al de vermogenden van Nederland, toch? Ja, dit zijn over het algemeen toch wel mensen die, die al ook in Nederland een, een redelijk vermogen hebben opgebouwd. Dus eigenlijk het geld uh, niet, niet echt nodig hebben, maar ja, toch wel iets met dat geld uh, zouden willen doen. Beetje droevig toch ook wel. Dat je dan nog voor die paar centen die je toch al hebt ja. alles en iedereen hebt ontdoken. Ja, nou ja, de mensen zijn er daar in het verleden heel ja, zeg, jaren geleden mee, mee begonnen. Uh, terwijl toen, toen iedereen het deed en, en in de periode dat je nog 70% belasting over je rente moest betalen. Uh, en er zijn ook uh, Nederlandse banken die, die daar handig gebruik van gemaakt hebben... door uh, in het buitenland filialen te openen. Dus het werd in het verleden heel makkelijk gemaakt. En, en ja, nu, uh, nu zit men met dat, uh, met dat probleem. Ja, tot slot, uh, meneer Apeldoorn. Hoeveel geld verwacht u dat er de komende jaren nog terug gaat komen aan zwart geld? Nu ook Zwitserland dus uh, lijkt het bankgeheim op te geven. Ja, nou, nou ja, tot nog toe hebben, uh, een, een, een, geloof ik, 11.000 Nederlanders gebruik gemaakt van de inkeerregeling en is er zo'n 4 miljard euro uh, weer wit gewassen... Uh, ja, ik verwacht dat er nog, uh, nog vele miljarden uh, zullen, zullen volgen. Nou, zijn we in één keer van het begrotingsakkoord oh. Ja, ja. <laughs> Goed idee voor Mark Rutte. Goed, meneer Apeldoorn, ik zou zeggen... veel sterkte met die klanten van u. En ja, probeer zoveel mogelijk bij te krijgen. Hebben wij ja. wel wat meer geld? Ik doe mijn best. Goed zo. Ton Apeldoorn was dat. Vroeger Goedendag. bij de Field. En tegenwoordig helpt hij vermogende Nederlanders... om zwart geld uit Zwitserland terug te halen naar Nederland. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u het bijzonder interesseert. Een geitenkaasbedrijf uit Marienheem mengde gewone melk met biologische melk en verkocht het als 100% biologisch. Een doodzonde. Ze raken daarom hun biocertificaat kwijt. Maar is biologische melk eigenlijk aantoonbaar anders dan gewone melk? Jan Dijkstra van de Wageningen Universiteit heeft het antwoord. Biologische melk in het algemeen heeft dan een hoog gehalte aan bepaalde vetzuren, bijvoorbeeld een hoog gehalte aan uh, omega-3 vetzuren, gezonde vetzuren, maar bijvoorbeeld ook een hoog gehalte aan myristinezuur, een wat minder gezond vetzuur. Maar dat een gewone veehouder, een niet uh, biologisch veehouder, kan dat ook hoge gehalte bereiken door uh, ransomveranderingen toe te passen. Bijvoorbeeld door meer lijnzaad in het krachtvoer toe te voegen, kan een uh, gewone melkveehouder ook die hoge niveaus bereiken. Dus het is geen garantie. Of het algemeen genomen kun je wel wijzigingen zien in biologische melk, maar. Het, niet te garanderen dat die melk dan van biologische afkomst is. Ook de biologische veehouderij mag antibiotica gebruiken... al is het uh, natuurlijk veel minder dan in de gangbare melkveelderij. Maar antibiotica kan je niet zien omdat uh, veehouders hebben een wachttijd. Zodra antibiotica boven de detectiegrens zit... dan uh, wordt dat zeker afgestraft en wordt die melk niet uh, geleverd voor, voor consumptie. Vertelt Jan Dijkstra van de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Utrecht. Daar is onze verslaggever Harm van Attenveld. Hartje centrum van de Domstad. Dit is de Neudeflat. Bouwjaar 1961. Destijds het hoogste kantoorgebouw van Nederland. Ik ga hier een schuifdeel door. Sinds gisteren kun je hier je, je fiets bewaakt stallen. Goedemorgen GroenLinks-wethouder Frits Lindmeijer. Goedemorgen. Dat is hard nodig hier in Utrecht, want dat is ergens nummer één van veel Utrechters. De terreur van kriskras geparkeerde fietsen. Hoeveel fietsen kunnen hier nou geparkeerd worden? Ja, ik zeg het liever anders. De fiets is een groot succes, maar we moeten er wel plek voor hebben. Uh, hier kunnen er 130 in. 130? Dat is één van de uh, plekken waar we meer stallingscapaciteit willen, willen neerzetten. Onderdeel van een uh, reeks aan fietsenstallingen en stallentjes die we uh, in en om de binnenstad neerzetten. Vanochtend was ik al even buiten, hier iets verderop op het fietspad. En dit is wat de fietsers zelf zeggen over deze maatregel, deze nieuwe stalling. Er zijn natuurlijk al van allerlei fietsenstallingen geopend in Utrecht. En uh, ja, dit is er dan weer eentje bij. Ik vind het een goed idee, maar of dat nou extra helpt, dat weet ik niet. Ik zet mijn fietsen nu niet in het rek, maar dat is omdat het rek vol staat. Uh, en dat is eigenlijk elke ochtend zo. En uh, aan het einde van de middag als ik uit mijn werk kom... dan zie je dat het echt helemaal vol staat buiten het rek. Maar ja, uh, ja ik denk dat er gewoon meer fietsen weggehaald moeten worden. Dat is denk ik uh, de oplossing. Ja, en als je een haas bent, dan vind je het soms ook minder erg. Dan ga je niet echt nadenken waar je hem neerzet, denk ik. Dat is waarschijnlijk de kern van het probleem. Ja, misschien dat het eerst wel gewoon helpt, maar... Daarna gaat iedereen toch weer zijn fiets kriskras door elkaar zetten. Mijn fiets is al een paar keer weggehaald, sowieso. En, uh, maar Ik vind op zich wel dat ze dingen proberen te doen. Want Overdag kan je hier bijvoorbeeld op het neude ook je fiets parkeren. Maar het kan dan maar tot een bepaalde tijd, dus dat doe ik eigenlijk nooit. Maar het is wel een beetje chaos, vooral bij het station eigenlijk. Wat is dan wel de oplossing? Toch vaker fietsen ruimen, denk ik. Het is heel vervelend als je fiets op een gegeven moment weg is. Enige scepticis bij de fietsers zelf. En zeggen ze, de gemeente zou fietsvrakken veel meer en veel sneller moeten opruimen. We doen twee dingen. We houden regelmatige acties, Echt een fiets waarvan je zegt, van, ja, die gaat nooit meer rijden. Halen we uh, snel weg. En drie of vier keer per jaar, afhankelijk van het gebied... doen we ook uh, weesfietsenacties. Uh, en dan labelen we fietsen. Uh, halen we ze weg. Uh, als ze na een vier weken, op sommige plekken twee weken... er nog steeds staan. Dat levert al met al duizenden extra plekken per jaar op. Maar dat moet dus vaker. Nou, Na verloop van tijd neemt de effectiviteit af. Als je het elke week doet, dan doe je bijna voor niks. Drie vier keer per jaar of één keer per week. Er zit iets tussen. Ja, daar zitten een paar maanden tussen. Uh, en uh, we kijken of we dat, uh, dat intensiever kunnen maken. Daarnaast investeren we volop in uh, nieuwe plekken. Uh, binnenkort uh, in maart gaat aan de westkant van het station een stalling met 4000 plekken open. En uh, we zijn net gestart met uh, de voorbereiding en de bouw van de grootste fietsenstalling ter wereld. En daar moeten er 12.000 in komen aan deze kant van het station. Ja, bij het station daar ligt nog een groot probleem. We belden gisteren even met Hugo van Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. Die zegt Utrecht, goed bezig, maar veel te laat begonnen. Ja, dat zeiden dus ze tegen de uitvinder van het wiel ook. Had je dat niet eerder kunnen bedenken? Je vindt hier het wiel uit. Nou, nou, het fietswiel. We zijn in elk geval bezig om een enorme inhaalslag te maken, dat is absoluut waar. Ik kan wel zeggen, vanaf dag één dat ik deze rol had... zijn we daarmee begonnen. Je moet ook wel als groenlinks links willen halen. Ja, dat doe ik ook graag. Hoort erbij. Maar ik zeg altijd, fiets is een groot succes. En daarom blijven we er enorm in investeren. We investeren de komende jaren zo rond de 100 miljoen... in allerlei vormen van, van fietsbeleid. Om de kwaliteit van de fietspaden te verhogen... de doorfietsroutes te verbeteren... de stallingsplekken uit te breiden... Sta, fietsen die verkeerd gestald staan... meer ruimte voor te maken voor fietsen die goed gestald staan. Kortom, dus is een heel pakket. Volop in de uitvoering. En ik denk dat we daar Daarmee enorme stappen vooruit zetten. Of heeft u gewacht tot Utrecht de toerstart 2015 kreeg... om aan de wereld te laten zien dat Utrecht echt een fietsstad puur zang is? Ja, ik heb het eigenlijk over de dagelijkse fiets. De toer is topsport, topsport evenement. Eigenlijk een heel ander verhaal, maar wel hartstikke mooi... dat er nog meer fietsen naar de stad komen. Die zijn er weer heel snel uit, dus die hoeven we niet na vier weken op te ruimen. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Verslaggever Harm van Attenveld vanuit Utrecht... Zometeen de mensenmenigte voor het huis van de overleden Nelson Mandela groeit. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2006. Al vaker is het werk van Rita Reis bekroond met een Edison. Vijf keer eerder kreeg ze al een beeldje voor haar LP's en CD's maar nu ze dan onderscheiden voor alles wat ze heeft betekend voor de jazz. Op 6 december 2006 wordt Rita Reis onderscheiden... met de Edison Jazz Oeuvreprijs. De jury roemt haar als onbetwist de grootste jazzzangeres... die Nederland heeft voortgebracht. Jazzzangeres Vee Klaassen is gecoacht door Rita Reis... die in haar ook een groot talent zag. Morgen brengt Vee Klaassen een ode aan Rita Reis in Scheveningen. Ja, de eerste keer dat ik haar ontmoette was uh, bij een repetitie van Metropolokest. En toen zei ze van, oh ja, v Klaas, ja, hartstikke goed. Je hebt alleen een beetje Peter in je reet nodig, zei ze. The Zeker veel bewondering voor haar. Ik ben een paar keer bij haar thuis geweest en uh, heb ook ja, een soort van lessen mogen hebben van haar. Coaching kan je het eigenlijk meer noemen. En uh, ja, dat was ook heel leerzaam. En uh, we hebben eigenlijk altijd sindsdien altijd contact onderhouden. En uh, dat was erg belangrijk voor mij. Omdat zij ook. Zij is iemand die echt ongezout haar mening geeft. Maar daaronder zit ook een ongelofelijke meevoelendheid. En uh, ze heeft me altijd zoveel um, bevestiging ge gegeven. Dat wat ik deed, dat het gewoon goed was. Weliswaar heel anders dan zij het zou doen. Of anders dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan een ander. Maar ze vond het uh, goed hoe ik dat deed. En ze heeft me daar ontzettend in gesteund. En dat was heel belangrijk voor mij. De zomer En and unashamed. She sheds her clothes, De summer smooth. The restless girl. Zeker omdat ik nou niet de meest commerciële weg kies, uh, altijd. Da daarin is het dan toch leuk om een keer ook die, ja, die steun van haar te ontvangen. En dat vond ik. Uh, ja, heel erg. Ik was natuurlijk heel erg trots. Ze zou op 1 september nog optreden in Paradiso in Amsterdam. Jazz icoon Rita Reis. Vannacht is ze overleden. Ze was de bekendste jazzzangeres van Nederland. Rita Reis kreeg verschillende onderscheidingen, waaronder zes Edisons. Ze stond al meer dan 70 jaar op het podium. Eerder deze maand liet ze nog weten dat ze voorlopig niet aan stoppen dacht. Just friends, mijn vader was muzikant, violist, stiegege, stond voor het orkest. En mijn moeder was danseres, dus ik kom uit een artistiek milieu, begrijp je? Zo zit het. Ze is in het harnas gestorven, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. En dat komt er ook toe, zij heeft voor de muziek geleefd. En helemaal is gewoon een, een vrouw van het podium. En... Dat vind ik zo leuk, dat, dat ze dat helemaal tot het einde heeft kunnen doen. Dat, dat, ja, dat, dat wens je eigenlijk gewoon zo iemand ook toe, hè. Mooi is dat. U hoorde jazzzangeres V. Klaassen vertellen over haar voorbeeld Rita Reis. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. En wij gaan naar Zuid-Afrika. Naar correspondent Ellis van Gelder. Ellis, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, jij bent uh, de hele ochtend, begrijp ik, uh, bij het huis van Nelson Mandela uh, geweest. De mensenmenigte groeit daar, uh, horen we. Hoeveel, hoeveel mensen zijn daar nu? Ja, het is een beetje lastig om te zeggen, want het is eigenlijk gewoon een hele gestage stroom van uh, mensen. Het begon vanochtend vroeg met uh, mensen die aan het joggen waren en een soort eren rondje deden om zijn huis. Uh, daarna kwamen de, de kinderen die voordat ze naar school gingen tekening kwamen brengen. En, ja, en ook andere mensen die voordat ze naar het werk gingen, uh, daar toch hun, uh, hun ja, Mandela de eer kwamen bewijzen... Overigens ook veel mensen die zeiden ik ga vandaag niet werken. Ik sprak bijvoorbeeld een automonteur die zei van nou ik kan me vandaag toch niet concentreren. Dat wordt niks met nu sleutel aan auto's. Ik blijf gewoon hier en ik wil zo dicht mogelijk nog bij Mandela zijn. Ja nu is Mandela het afgelopen jaar een aantal keren al bijna doodverklaard. Uh, hoe is dan nu het echt is die sfeer dan toch weer anders dan op al die andere dagen dat het zo dreigde? Ja, de, toch wel. Ja, ik denk de eerste keer dat het uh, echt kritiek was, uh, toen had Zuid-Afrika echt het gevoel van ja, we zijn hier nog niet klaar voor. Maar nu we weten het afgelopen jaar dat hij echt zo ziek was en zo broos en fragiel, uh, is er toch steeds meer berusting in Zuid-Afrika. En waren Zuid-Afrikaan ook wel klaar om hem te laten gaan. Dus ja, het, het is niet dat er nu echt uh, massale massa's mensen op straat zijn. Er zijn ook gewoon heel veel mensen die nu rustig thuis zitten, televisie kijken, naar oude beelden kijken en hem op die manier herdenken. Een beetje een bedrukte sfeer. Ja, nee, inderdaad, een beetje bedrukte sfeer. Ja, aan de ene kant natuurlijk gewoon heel veel verdriet en rouw, maar aan de andere kant, uh, ja, zoals ook een vrouw tegen mij zei bij uh, het huis van Mandela, uh, nu is hij eindelijk echt vrij. Hij heeft 95 jaar van zijn leven gegeven, dus ja, het was gewoon uh, tijd om hem uh, los te laten gaan. Um, niet alleen bedrukt, bijvoorbeeld ook bij het, uh, het huis van Mandela... maar ook in Soweto, bij het oude huis waar hij uh, gewoond heeft. Ja. Soweto heeft een belangrijke rol gespeeld uh, in uh, de apartheidstrijd. Uh, ook daar veel gezang en dans. Vooral de ANC-aanhangers die zeggen van we willen zijn leven ook vooral vieren. Is het uh, vooral uh, de zwarte bevolking van Zuid-Afrika die nu zichtbaar rouwt... of uh, zie je dat ook wel bij de blanken? Ja, nee. Je ziet het eigenlijk. Uh, ja, toen ik daar vanochtend de uh, uur heb gestaan, heb ik. Uh... Zeg maar, die hele regenboognatie, de hele multiculturele Zuid-Afrika langs zien komen. Uh, er is in het verleden wel eens gezegd dat er angst zou zijn, uh, dat er misschien rellen zouden uitbreken of dat het niet goed zou gaan tussen de verschillende kleuren in Zuid-Afrika met het overlijden van Mandela. Dat voel je absoluut niet en dat gaat ook niet gebeuren. Het is nu echt eenheid in rouw. Ja, Wat dat betreft uh, is dat natuurlijk ook wel wat Mandela altijd heeft gesymboliseerd, die verzoening. En dat zie je hier dus nu wel echt terug. Ja, er is natuurlijk al heel vaak uh, teruggekeken op uh, die periode Mandela na zijn gevangenschap. Hij had een droom, uh, dan nu de werkelijkheid. Uh, is de droom uh, bijna gerealiseerd of is de harde werkelijkheid toch uh, heel ver weg van die droom nog? Nee, de harde werkelijkheid is heel erg ver weg van die droom. Uh, er is een gigantische grote ongelijkheid in Zuid-Afrika uh, tussen arm en rijk. Nog steeds zijn de meeste uh, zwarte Zuid-Afrikanen arm en de meeste blanke Zuid-Afrikanen rijk. Dus die gelijkheid, ja, dat is absoluut niet bereikt. En wat waarom betekent, is dat niet, is niet gelukt, uh, van... Alice? Waarom, waarom is dat niet gelukt? Ja, er wordt wel gezegd dat uh, Mandela al die idealen uh, hoog hield, maar dat dat gewoon niet uh, geldt voor het, uh, voor het huidige regime. En uh, president Zuma, gisteren toen hij bekendmaakte dat Mandela was overleden, die zei van oh, we moeten echt gaan strijden voor die gelijke samenleving. Uh, maar eigenlijk wordt het een huidige ANC-regering, ja, die is niet meer hetzelfde als de regering van Mandela En uh, mensen vinden juist dat de regering ja, dat eigenlijk uh, heeft losgelaten... en vooral aan zichzelf is gaan denken. Hun eigen zak heeft gevuld en niet genoeg meer denkt aan de bevolking. Niet onbaatzuchtig is zoals Mandela was. Nee, voor de duidelijkheid, er is in Zuid-Afrika op dit moment niemand... die die rol van Mandela een beetje kan overnemen. Die dezelfde statuur heeft als Mandela. Nee, absoluut niet. Nee, en ik denk ook niet dat er, uh, dat, dat ooit nog uh, gaat komen. Hij is natuurlijk een, een, een legende... Uh, ja, die zichzelf echt helemaal heeft weggecijferd... en gegeven heeft voor uh, Zuid-Afrika. En uh, zoals hem uh, zal er nooit meer iemand zijn. En dat beseft Zuid-Afrika zich dus nu echt. En ze hebben echt het gevoel dat ze een familielid zijn kwijtgeraakt. Echt de vader van hun natie is nu weg. Ja, en nu worden de lijstjes opgemaakt uh, van wie komen er allemaal? Uh, vele en vele wereldleiders. Dus, uh, ja, dat ik... zal dringen zijn. Denk dat ik. zal Inderdaad. absoluut die, uh, dringen zijn. Die op die gastenlijst mag. ja Iedereen wil daarbij zijn. Alice van Gelder was dat correspondent in Zuid-Afrika. Ze was de hele ochtend bij het huis van Mandela... waar dus steeds massaler wordt gerouwd... om het overlijden van Mandela. Wij zijn bijna gekomen aan het einde van het eerste half uur... van KRO's Goedemorgen Nederland. En we zijn direct na tien uur weer terug. Blijf luisteren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Sport op Radio 1.